Plus 3 gratis. Voor die Jumbo. Seal bij Feelings wonen. Hoge kortingen nu in de winkel.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 Goedemorgen, ik ben Hannelore Zwitserloot. KLM heeft hier vloeistof om vliegtuigen ijsvrij te maken. Voordat vliegtuigen weg mogen vanaf Schiphol... moeten ze ijsvrij worden gemaakt. Maar er was een tekort aan deze vloeistof ontstaan... door het aanhoudende winterweer. Om te voorkomen dat het helemaal op zou raken... heeft KLM nu zelf het spul met vrachtwagens uit Duitsland gehaald. Net als gisteren hebben veel scholieren ook vandaag sneeuw vrijgekregen. Middelbare scholen en basisscholen in heel het land houden de deuren dicht om te voorkomen dat leerlingen en medewerkers onderweg gevaar lopen. Ze hebben dat gemeld via een school-app voor ouders en die raakte vanochtend overbelast. Vrouwen die zich vandaag zouden laten controleren op borstkanker... krijgen een belletje dat de afspraak niet doorgaat. Vanwege het winterse weer blijven de onderzoekscentra de hele dag dicht. Er moet dus een andere datum worden geprikt voor het bevolkingsonderzoek. En nog steeds zitten in Berlijn bijna 20.000 woningen zonder stroom. En ook honderden bedrijven. Het is allemaal het gevolg van een brand in een stroomkabel... aangestoken door een linksextremistische groep. Dat was van het weekend al, maar het probleem is dus nog steeds niet opgelost. Dan het 50 jaar weer flinke sneeuwbuien en een stevige zuidenwind. In het hele land geldt kooloranje. Dus kijk uit, behalve op de Wadden. In het westen wordt het vanmiddag 1 tot 3 graden. En in het oosten kan het de hele dag een graadje vriezen. En dat als nieuws, radio 50. Amaloren, dank. Dan 50 verkeer. A1 Apeldoorn, Hengelo. Bij Lochem ben je 10 minuten langer onderweg. 9 kilometer langzaam rijden. Op de A6 Emmeloord, Meloord bij Lemmer. 7 kilometer langzaam rijden het verkeer. 6 minuten. A 27, Utrecht, Gorkum, woordeloos 5. En A32 Meppel, Wilden bij Heveen. 18 kilometer staat het daar vast. De vertragingstijd is volgens onze portal 14 minuten. Op de A50 Abelhoorn Arnhem bij Grijsoord, daar is de verbindingsweg dicht. De 6 kilometer langzaam rijden en 7 minuten vertraging. De A59 Zonswil-Os bij Maden, daar is de weg dicht. Door reddings- en bergingswerkzaamheden, daar ben je 20 minuten langer onderweg. A348 Arnhem-Doesburg bij Doesburg-Ges. En de A348 Doesburg-Arnhem bij De Beemt ben je 7 minuten langer onderweg. De grens staat dan te flitsen, vermomd als Olaf, op de A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag. 6,8. En ook op de A28 Zwolle Meppel bij Staphorst. Dan gaat er een gluwijntje in bij 114,4. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap, Scapino.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Ja, warm welkom van Zwoppel tot Pavel Doorn, de hits tijdens de winterspits. Met Pionce en Jay-Z, Crazy Love. Radio 538.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 I know yeah. Young hoes, y'all know when the flow is slow, It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 Yes, sir, I'm cut from a different call. My texture is the best word. Canchilla, I've been dealing with the chain smokers. How you think I got the name over? I've been real the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. You got me looking so crazy. My baby, I'm not myself. Lately, I'm foolish. I don't do this. I've been playing myself. Baby, I don't care. But your love got the best of me. You, you got, got me, me so crazy, crazy. baby Zo, ik vind het wel hele gezellige muziek. Zo, hey groetjes. Radio 538. bij de muziek van Sommer. Undressed op Radio 538. Ruier in jouw apparaat op deze mooie, prachtige witte dag in Nederland. Sneeuw valt naar beneden. Uh, Welk odoranje, dat dan weer wel. Ja, en de volgende liedje, daar heeft uh, onze yogodocent uh, Valentijn een mooie cryptische winterse omschrijving uh, van gemaakt. Benieuwd of je hem kan raden. En ik wil je even vragen, klim even in de 58 app tijdens de 58 werkdag Leuk om te zien. Waar luister hier. Met welke collega's heb je de sneeuwpop gemaakt... die je straks misschien wel in de app dropt als fotootje? Laat even weten waar luister je op deze code oranje dag naar Radio 58. Uh, gebruik daarvoor of misbruik zo u wilt de Radio 58-app. het nou, Valentijn, kom er maar in. In de stilte van de winter raak ik zachtjes verstrikt... Oh, door lichten die flikkeren en een gevoel dat niet wijkt. Ik loop langzamer, maar dieper, alsof tijd even bevriest. Niet betoverd door jou, maar door het moment dat zegt... Geef je maar over. Het hoeft even niks te zijn. Hier is levenswijsheid. Eet geen gele sneeuw. Ja, dat is toch populair. Dat is de don't eat uh, the yellow snow, zeg maar. Weet je, als de hondjes uh, gepiest hebben in de katjes en zo. Nou goed, dat. Dankjewel Valentijn. De cryptische omschrijving van deze hit van The Purple Disco Machine. Nu op vijf die acht, hypnotized. I feel alive. This city is at a tight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives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 dat de doedelzak mij opvalt in Damione David en The First Time. De 538 Incheck Bali. Ja, dankjewel voor het inchecken. Uh, Iris die stuurt een foto van een prachtige sneeuwpop. Er is geen uitleg nodig waar deze sneeuwpop staat natuurlijk. Samen met mijn zevenjarige zoon Quinto gebouwd. Groetjes Iris. Uh, dankjewel Iris. Jij heeft een pek zwolle sjaal Dus ik, uh, ja, ik vermoed in uh, opgezwollen Zwollywood... Alle namen die je kan bedenken voor Zwolle natuurlijk. Eh, Jacco, gewoon op het werk, Den. Vijf staat aan in Heerden. Marco, ingecheckt vanuit een zonnig Duitsland. Min drie, geen vlokje aan de lucht. En Kira is aan het werk als medisch courier. Ja, en Martine, die heeft het wel heel knus gemaakt... Ik ben heerlijk thuis aan het werk met op de achtergrond natuurlijk 538 aan. Kaarsje aan, verwarming lekker hoog, kop thee erbij. Wie doet je wat? Ah, lekker wat bezig. Martina? Dankjewel, Martine. Handige Hans Zinger, lekker mee vanuit Stratford, Juppen, Evan. Uh, Hans, die zijn uh, ja, is het kamertje aan het stukken, plavolletje aan het doen. Wordt uh, voorbereid in een leeg schoollokaal. En zo is Nederland aan het werk zij. Dat die 75-werkdag in Den Landen. Waar we zo een nieuwe ronde spelen van de 75-beroepenjacht. Daarvoor hebben wij een kas 400 euro. Hoe je aankomt melden, hoor je zo meteen naar Bob Marley en de Wailers. Dit is No Woman No Cry. They're SWIFT. I couldn't understand it je voor je bent reserveopa, dan was deze voor jou, opa Light Taylor Swift. Ja, wel flauw. Favorite deze week op 5 Jacht. wat een goed liedje. Uh, 400 euro zit er in kas bij de 5 Jacht beroepenjacht. Wil je meespelen? App even je naam met de 5 Jacht app naar de studio. Dus app je naam met het woord beroepenjacht en meld je even aan. We spelen zo meteen een nieuwe ronde. In de kas voor de beroepenjacht zit 400 euro, dus aanmelden maar. Jazoo en zeen met ice closed zal meteen en ook binnen nu in de partij tellen. De Haagse helden uit de Rock'n'Roll Jungle. vooral alle 90s Kids. Direct en de 90s Kids. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Pitching patches on blue jeans In the land of teenage dreams and cheap motels Superhero suicide Streets ablaze with cash To yourself Werkdag. De 5 8 werkdag. Trace my body with your fingertips.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 Gizu van Blackpink met Zane. Ice Closed. Ice closed. closed, genieten van een sneeuwtapijt en een nieuwe ronde. De 538 Beroepenjacht. Ja, een nieuwe ronde van de 538 Beroepenjacht. Deze mooie sneeuwerige ochtend. En Maurits is onze moedige kandidaat. Maurits, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Maurits. Uh, zelf van het werk vandaag? We zijn bij onze eigen woning, zomaar het Normaal ben ik dakdekker, en, uh, dat ja. gaat helaas niet op. Ja, het dak is gedekt door een sneeuwlaagje vandaag. Een laagje inderdaad. Ja, ja, Als je dan met de brander overheen gaat, is het wel snel weer uh, zwarte bitumen, denk ik. Dat gaat niet heel snel, dat zou je nee. echt uh, oh. onderschatten. Nou, boy. Nou goed, in ieder geval het huis aan het verven, dat is ook hard werken. Ja. Nou, mooi man. En je gaat een poging doen voor 400 euro. Je woont in Oude Wijk. Uh, ja, je gaat proberen. om. Oude Wijk, ja. Je gaat proberen om te raden wat het beroep is van onze mystery medewerker. Je mag drie vragen stellen, Maurits, aan die mystery medewerker. Daarna mag je een poging doen om het te raden. 400 euro in de pot. Als je het niet goed hebt, dan worden er weer 50 euro bij. En zo gaan we gezellig door. Helemaal goed. Mooi. Uh, ben je er klaar voor? Ja, zeker. De eerste vraag. Vraag 1. Uh, werk je voor de overheid? Werk je voor de overheid het antwoord van de mysteriemedewerker? medewerker Nee. Nee, ik werk niet voor de overheid. De tweede vraag. Want nee. Nee. dat gaat de kosten van andere vragen natuurlijk. Ja, dat gaat wel de kosten van andere vragen, maar ja, kom maar door met vragen nummer twee: Moet je mensen controleren? Moet je mensen controleren? Nee. Nee, ik hoef mensen niet te controleren, zegt hij. De derde vraag. En dan vraag drie de laatste. Uh, sta je bij een grensovergang? Ja, dat is ook Nee, nee. nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, ja, je mag wel gewoon een poging doen. Ik zeg ja, roep maar iets. Dan ben je een administratief medewerker. Mystery medewerker, bent u een administratief medewerker? Ach, nee, helaas. Oh. Jammer, joh. Ja, jammer. Jammer, joh. Ja, maar goed, Maurits, dankzij jou wel weer 50 euro in de pot. En je kan morgen gewoon weer meespelen. Dus uh, doe je best. Dankjewel. hé. Hey, je Mooi, Mooie dag, hein, Groetjes. Jij ook. Verv hoi hoi. hoi, hoi. Maurits, de dakdekker aan het verven, gaf het foute antwoord. 450 euro in de pot nu. Zometeen bij Lindo. Een nieuwe kans op deze cash in de Vijfdrijacht Beroepenjacht. En alle eerder gegeven antwoorden kun je natuurlijk even checken op 538.nl. 538 Dance Mash Classic. Gaan we ook nog een dansje doen, jongens. Het jaar 1994, de Eurohouse was heel groot, in Europa vooral. Uit Italië kwamen ze, Capella. En een grote 538-hit vandaag, de Dance Mash Classic, deze woensdagmorgen. Dit is Move On Baby op 538. 538 But you can't refuse it That's why I love music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 Trying to catch my breath since I was 17 I've heard dat vaak wordt ingestart op iemands 50ste verjaardag, weet je wel? Time flies, don't blink twice. Half eeuw voorbij, voor je het weet, in een vingerknip, pam, en het is weg. Shabuzi Miles Smith, op 5 jaar tijdens je 5 jaar werkdag. Nederland onder een wit tapijt. En de nachtegaal Kelly Clarkson is hier. Because of you. I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. Long for you, point it out. I cannot cry because I know that's weakness. And Werkdag. Op, op, op! Altijd vijfdige jacht aan! I had a dream. I was standing on a star. And I realized how... dream Will you promise me Werkdag, werkdagje hoorde In My World. Richting Lindo, richting beroepjacht. 450 euro in de kast, lekker. Richting een nieuws met Hannelore. goedemorgen. Goedemorgen. Uh, veel pechgevallen zeker onderweg. Ja, door het winterweer. En komt de Wegenwacht nog wel als je belt? Of hebben ze het te druk? Dat hoor je zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Hey ondernemer.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 Team. Nog even snel voor de kortaalcijfers.